9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Nieuwegein woedt een grote brand in een verzorgingstehuis. De brandweer is bezig met het evacueren van 80 bewoners... van zorgcentrum De Hof aan de Vuurse Schans. 30 tot 40 mensen hebben rook ingeademd. Sommige van hen worden naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van de brand in Nieuwegein is nog niet duidelijk.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 Dan het weer nog zonnig en warm. 25 graden op de Wadden tot ruim 30 in het Zuidoosten. Morgen opnieuw tropisch warm. Later op de dag stevige onweersbuien. En de dagen daarna wordt het met maximaal rond 21 graden aanmerkelijk koeler. ANW-verkeersinformatie. Ah, de ochtendspits is nog niet voorbij. Er is een flink aantal ongelukken gebeurd. In totaal staat er nog 120 kilometer file. In het zuiden van het land zijn problemen door een kapotte vrachtwagen op de A2... van Maastricht naar Eindhoven. Er staat tussen Roosteren en Maaspracht 7 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. De A12 van Arnhem naar Utrecht. Na een ongeluk bij Knopend Grijzoord, 3 kilometer. Daar is de linker rijstrook afgesloten. Bij Rotterdam is het hele ochtend al prijs op de A20 in beide richtingen. Voor knooppunt pollerplein staat 5 kilometer. Hangt samen met een ongeluk met een vrachtwagen op de A13 richting Den Haag. De afrit Berkel en Rode Reis is dicht. De A50, Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 7 kilometer. Door een aanrijding met een zwaan is daar één rijstrook dicht. En de A59, Os richting Zonzeel bij Terheide 5 kilometer. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen...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 Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Het is vandaag protestdag. Omroepmedewerkers, medewerkers, medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg... en kunstenaars en liefhebbers. Togen naar Den Haag of voeren actie, hoort er zo meer over. Misschien hebben de protesten van de laatste wel effect gehad want ja, op de valreep springen de coalitiepartijen in de Bres voor de regionale cultuur. De coalitie wil dat daar toch extra geld naartoe gaat. Daar gaan we over praten met CDA-kamerlid Marike van der Werf. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt dat geld opeens vandaan, mevrouw van der Werf? Nou, dat geld um, komt uit, uit verschillende um, bordjes, zou je kunnen zeggen. Waar we naar kijken is... Kijk, um, uh, ik maak me vooral sterk voor de orkesten in de regio. Ja. En... Um, het is ook op een gegeven moment een economische afweging. Een orkest opheffen kost heel veel geld. Daar hebben we uh, geld voor gereserveerd nu. De zogenaamde frictiekosten: dat zijn kosten die je nodig hebt om mensen te kunnen ontslaan, een sociaal plan op te stellen en zo. Maar je kunt je ook afvragen: ja, als je nu iets geld erbij doet, dan heb je in een later stadium minder van dat soort kosten maak je dan. Dus dat vind ik een afweging. En daar, uh, daar zou ik dan dus ook een uh, beroep op willen doen. Maar u bent nog een beetje vragen over het geld. En daar willen we toch graag iets meer duidelijkheid over. U zegt dat komt uit verschillende potjes. Ja, nou, ja vertel je dan, dan maar welke. Voor, uh, voor, uh, uh, je, je kunt er op, op verschillende manieren naar kijken. Ik praat vooral over de uh, regionale orkesten. Dus dat komt en bij de, de gemeente dus vandaan. In de cultuurbegroting uh, zou ik daar uh, geld voor willen zoeken. Ja, dus waar, waar komt dat geld dan vandaan? Nou, zoals ik zeg, er is een, er is een pot uh, met uh, kosten die we gereserveerd hebben voor uh, het voorkomen of in elk geval het voldoen van uh, kosten voor frictie, kosten voor het ja. opvlaan van mensen, kosten voor het opheffen. En dan denk ik van nou, dat zou een, een, een, een mogelijke dekking zijn om nu uh, toch iets extra's te doen. Maar dan, dan heeft u daar helemaal mee gedekt? Dan heeft u daar alle kosten mee gedekt? Voor het voortbestaan van de orkesten, kijk, de orkesten die ik wil redden, dat zijn de orkesten in de regio. Dat gaat om, om, om zes orkesten. En uh, er is op dit moment is er ook budget voor muziek in de regio. Ik wil dat bedrag iets ophogen, zodat van dat bedrag uh, twee orkesten in elke regio kunnen blijven bestaan. Waarom nou die steun voor die regionale orkesten en dat ene theatergezelschap, Triater, het Friese oh. theatergezelschap? Ja. Dat klinkt zo willekeurig. Waarom is deze keuze gemaakt? um, in het regeerakkoord. Regionale spreiding is belangrijk. En dat is voor het CDA inderdaad een heel belangrijk punt. We vinden dus ook dat de pijn van de bezuinigingen ook over het land gelijkelijk verdeeld moet zijn. Nu gaat het sowieso wat scheef, omdat we ook kiezen voor het behoud van de top. En die zit nu eenmaal in het westen. Maar dat maakt het beeld wel schril. Wat blijft er over in de regio? En daar moet ook een goed, goed cultuuraanbod zijn. Dus ga je kijken, wat zijn nou... We kunnen niet alles redden, want wij staan ook achter 200 miljoen bezuinigingen. Maar wat zijn nou uh, plekken in het land, wat zijn instellingen die een belangrijke functie hebben en ik kijk dan naar die orkesten en hoe kom ik daar uiteindelijk bij uit, omdat je ziet dat dat niet alleen een artistieke waarde heeft, maar ook in het maatschappelijk leven, in het verenigingsleven, de, de, de uit die mensen die daar in die orkesten zitten, ja. die zitten, geven les, maar, die zitten in maar, maar even mevrouw van de werk, dus vind ik dat belangrijk. Maakt u die keuze of is dat een advies van de Raad voor Cultuur bijvoorbeeld? Nou ja, de, de, de Raad voor Cultuur uh, uh, was sowieso ten aanzien van de regio iets vriendelijker dan, de, uh, dan het beleid uh, zoals het nu uh, in, in, de, in de brief staat. Die maakte iets andere keuze, die maakte een minder scherpe keuze, ging, haalde overal iets af. Nou, dat, uh, op zich vond ik dat ook niet een, uh, een, een, een hele sterke keuze. Dus ik ben wel blij met de criteria die nu in het beleid worden gegeven. Maar ik wil op dat gebied, ik zie het dan ten aanzien van de regio, uh, toch niet helemaal goed uitvallen. En dat wil ik graag repareren. Hmm. En um, is het dan zo dat zij volledig gesubsidieerd worden? Want in principe nee, ja, wil dit kabinet nee, dat er nee, wat meer ondernemerschap komt. Zij zullen ook, um, uh, zij zullen ook behoorlijk uh, de, de klap van de bezuinigingen voelen, zoals veel kunstenaars uh, dat voelen. Maar dat is het gevolg ja, van, van beleid dat zegt we gaan ook in de culturele sector bezuinigen zoals we dat ook in andere sectoren doen. Maar eh, ik heb er wel vertrouwen in en de gesprekken van de laatste week hebben mij daarin bevestigd dat met een klein beetje erbij en onderling veel betere samenwerking dan nu. Hè, het orkest van het oosten gelders Orkest, die hebben al een plan om samen te gaan werken. Dat daar dan de zogenaamde synergievoordelen, de voordelen van samenwerking, dat je dan minder kosten gaat maken en dat het dan toch lukt met een klein beetje erbij. Van de Werf, in hoeverre was dit nou allemaal voorgekookt, zoals onze verslaggever in Den Haag zei? Is dit om de gemoederen wat tot bedaren te brengen? Nee, want ik heb, om uh, um, um, um, um hiermee aan de slag te gaan, heb ik ook uh, ja, heb ik, heb ik heel wat gesprekken gevoerd. Het was niet dat dit van het begin af aan uh, was voorgekookt. Goed. Hartelijk dank voor de uitleg. Ja, graag gedaan. Marike van der Werf voor het CDA in de Tweede Kamer. Dat dus vandaag, de Tweede Kamer dus vandaag debatteert over de bezuinigingen in de cultuur. En dat geldt ook um, voor die bij de omroep deze week. 200 miljoen euro, dat is wat er bezuinigd moet worden bij de omroepen. Minister van Bijsterveld maakte dat vorige week in de mediabrief bekend. Om tien uur, is over een... Uh, nou, uurtje vergadert de Tweede Kamer over die mediabrief. Oud-omroepman en Mediazakenman Fonds van Westerlo spreken wij daarover vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar deze toch roerige periode bij de publieke omroep? Nou, ik vind het wel een gemiste kans van de uh, overheid om uh, eens één keer uh, de publieke omroep echt uh, goed in te richten. Hans Roes uh, zei het net al, het is eigenlijk het hangt van compromissen in elkaar. Uh, Omroepen moeten fuseren, maar op het moment dat ze iets meer krijgen, zeggen ze nou dat doen we toch maar niet. Mm -hmm. uh, en wat je vandaag in de Kamer mag verwachten naar mijn idee is uh, in de marge zullen er nog wel wat veranderingen komen, maar in grote lijnen zal het zo gaan als de minister heeft aangekondigd. En als ik het heb over de marge, we hebben vanochtend in de krant kunnen lezen... dat bijvoorbeeld D66 een voorstel doet om uh, degene die 40.000 handtekeningen kan verzamelen... om een programma aan bod te laten komen. Die uh, moet dan door de NTR serieus genomen worden. Nou, ik uh, lag echt in een deuk van het lachen. Eén, omdat natuurlijk uh, het niet zo heel erg moeilijk vandaag de dag is... om 40.000 handtekeningen bij elkaar te krijgen via het internet... als je een leuk programma-idee hebt. Twee, als je dat dan hebt, dan moet de NTR dat serieus nemen. Nou, daar moeten dus weer mensen worden aangekomen. Nou, maar die moeten we bestuderen. Het lijkt me dat de omroepmedewerkers heel goed zelf kunnen beoordelen... of een programma goed is en of daar een brede of soms ook minder brede doelgroep voor, voor, voor is. Ja. Meneer Van Weslo, u had dus eigenlijk graag een plan, een visie van de minister gezien. Ja, dat had, had, had beter geweest. Maar ja, dat, dat, we zijn er kennelijk nog niet aan toe. Kijk, als je kijkt naar, naar de, de, de, de lijnen van de omroep naar de politiek... die zijn er natuurlijk nog steeds heel sterk. Om maar twee voorbeelden te noemen. De, de directeur van de KRO, Becking, opmerkelijk overigens dat niet CDA is... maar die zit in de programmacommissie van de VVD. Ed Nijpels, eh, VVD, eh, is het voorzitter van de TROS... En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen van besturen... waarin politici of mensen die sterke politieke banden hebben nou eenmaal uh, zitten. En dat, dat betekent iedere keer weer dat het toch van compromissen aan elkaar gaat hangen... en niet van, uh, van stevige maatregelen die uh, ja, echt, echt deze moderne tijd voldoen aan de moderne tijd. Ja, dus op zich het bedrag, dat begrijpt u wel, maar de manier waarop het gaat... dat had maar wat steviger gemogen. Wat, wat, nou, hoe had u het, het bedrag, voor u gezien? Bedrag is, het bedrag is best fors, maar, maar ik denk dat je, dat je... en ik weet het is vloek in de kerk als je, als je te maken hebt met de publiek... Publieke maar ik denk toch dat ik eerder had gekozen voor het sluiten van een net. En dan het bedrag wat we hebben goed besteden, zodat er ruim geld aanwezig is om het, om het ook goed en kwalitatief goed te maken. Wat natuurlijk toch de, in de eerste plaats de taak is een publieke omroep. Ik had, ik had uh, het omgedraaid. Ik had eerst gekeken naar de taken van de publieke omroep. Waarvoor hebben wij een publieke omroep? En dan bedoel ik niet dat het een elitaire publieke omroep moet zijn, want het is belastinggeld. Dus daar mag ook voetbal op en daar mag ook entertainment mm -hmm. op, vermaak op. Maar... De eerste taak is natuurlijk de dingen te doen die de commerciële laten liggen. Het ja, is dus goed drama, goede informatie, documentaires. Nou, Radio 1 vind ik ook een heel goed voorbeeld. Ik ben het niet vaak met Hans Laroes eens, maar ik ben het met hem eens. Dat moet je natuurlijk gewoon in handen van de NOS geven. En dan krijg je een uitstekende nieuws- en sportzender. Het is toch belachelijk dat je, dat je overdag. Dan gaan we ineens om half vier gaan naar de VPO luisteren. Heel ander programma, heeft vaak helemaal niets met nieuws te maken dan wat er weer bij jullie om vijf uur gebeurt. En dat, dat zou echt anders moeten hebben en anders gekund hebben. U, u was al tegen mensen die intekenen op het programmavoorstel. Hoe staat u tegenover de leden van de omroepen? Ja, het is... Het is, het is kijk, wat hier gaat gebeuren natuurlijk... Ik denk dat het misschien wel ter discussie komt te staan in de Kamer vandaag. Het, het, het ophogen van het ledengeld naar 15 euro. Ja gaat echt wel iets betekenen voor die, voor die medegebonden omroepen. Er zijn toch een hele hoop mensen die dan ineens weer bewust zijn dat ze lid van de omroep zijn. Laten we wel wezen, heel veel mensen hebben een gids en die weten nauwelijks dat ze ook nog meebetalen aan het lidmaatschap van de omroep. En, en nu maak je ze wel heel erg bewust en dan kan de minister zeggen van ja het is maar zo, ze kon trouwens niet helemaal rekenen, want zij het is maar, maar 15 euro per maand. Maar een jaar heeft toevallig twaalf maanden. Sorry, 15. Ze deelde 15 door 12. Zo was het. Ik kan niet rekenen. Maar dat betekent wel wat. Ik weet in de tijd toen Sport 7 begon, zei Ruud Hendricks, toenmalig directeur, het is maar een patatje oorlog. En dat is voor toch voor een hele hoop mensen die eurotjes, toch die eurotjes die besteed worden aan iets waarvan ze denken: nou, is het dan nog wel nodig? Dus het gaat zijn leden kosten. Het gaat zijn leden kosten, daar ben ik echt van overtuigd. Nou, dus, dus ja, het, het lidmaatschap wordt natuurlijk niet helemaal losgelaten. Dus uh, ja, ik, ik, ik, denk, ik denk ook nog wel vandaag... Hè, want het gaat natuurlijk voornamelijk weer om de ledengebonden omroepen. Ze hebben allemaal geroepen, eerst uh, we gaan fuseren... en vervolgens, uh, omdat ze niks extra's krijgen, zeggen ze we het dat maar niet doen. Ja. Het zou best kunnen dat daar vandaag toch wel enige dwang op gezet gaat worden in de Tweede Kamer. Uh, het is natuurlijk ook wel enigszins redelijk van die omroepen. Uh, laten we wel wezen, als je zo'n omroep EO... VPRO, nou VPRO was nog wel bereid om het aanvraag geloof ik iets te doen, maar in ieder geval EO, Max, die zeggen ja, we gaan niet fuseren, ja, dan, dan, dan, dan is het natuurlijk dood in de pot. Je moet of met z'n allen meedoen of niet meedoen. Hm. He, dat, dat, dat is gewoon zo. Of eruitstappen, denk... zoals Pound. Ja, Poont ja, is natuurlijk altijd tegen alles, hè. Dus, dus, uh, oh, maar ja, goed, ze dat, maken in ieder geval een beslissing. Dat lijkt me dat ja. ook zo vermoeiend, dat we altijd, altijd tegen alles zijn, want Poont kan natuurlijk ook zeggen, ik, ben, ik heb WNL uh, opgezet uh, in de tijd, daar uh, heb ik inmiddels afscheid van genomen, maar ik heb meteen gezegd, je kan niet, niet, uh, niet blazen en je mond dicht houden. Uh, WNL heeft uh, de mond altijd vol gehad van, uh, van de belastingbetaler. Daar mm -hmm. moet je verantwoord mee omgaan. kan je niet zeggen, nou dan blijven wij lekker alleen. Nee. Dat gaat dus? niet. Dan moet je aansluiten bij anderen. Of je moet proberen om een plekje te krijgen bij iemand anders. Is. nou, dit is nou het plekje waarvan de vorige... En gaat dat nog de gebeuren de met WNL? Nou, ik zou, ik zou er wel sterk uh, voor pleiten. Ik zou zeggen, god sluit je nou aan bij, of bij een max of bij een, bij een afro-trost. Daar past pas het heel goed in. En probeer dat stukje conservatieve liberalisme daarin, daarin te laten doorschemeren. Nee. En nog een ander punt is natuurlijk dat... Uh, ja, een kabinet, we hebben bepaald het. Hè? Het vorige kabinet vond dat we purifier moeten zijn. Nieuwe toetreders, nou, die hebben ze ook de kans gegeven. Heel goed, van Pasterk. Maar nou we hebben we een ander kabinet en die draait het allemaal weer om. Die zegt, nou, het, het, het bestel gaat potdicht. Er kan eigenlijk niemand meer bij en uh, we zien wel waar het schip stand op een gegeven moment. Ja. En zo gaan we fijn heen en weer. Oud Omroepman we en, en Mediazakenman Fons van Westerloon, dank dat u ons even te woord wilde staan. Dat is een grote brand. U hoorde dat net in een zorgcentrum in Nieuwegein. Hoort u zo meer over? Eerste verkeersinformatie. Bij de ANWB, bij Nand Zwaan. De ochtendspits is nog niet voorbij door een aantal ongelukken. Op De A12 van Arnhem naar Utrecht is de weg helemaal dicht bij Knopend Grijshoord. Er staat inmiddels 6 kilometer fieden vanaf Knopend Waterberg. Wat Al wat langer loopt eh, de nasleep van een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Er staat tussen Heteren en Ravenstein inmiddels 12 kilometer fieden. En de A59 Os richting Zonzeel bij Terheide 6 kilometer. ligt een vrachtwagen in de berm. Die file is te omzeilen door om te rijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En het is 18 minuten over 9. We hebben het al even gehad over uh, die wijnruzie. De beste wijnen van de beste restaurants en gewoon te koop via internet. De mensen achter de website bieden wijnen aan van 60 Nederlandse toprestaurants. En volgens uh, de bedenker, Grijs en Hollander, weten hun sommeliers bij uitstek wat goede wijn is.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 Goedemorgen. Van restaurant De Post, gewoon in Mondekedam, restaurant met een Michelinster. Wat klopt er uh, volgens u niet in de redenering van meneer De Hollander? Nou, de redenering van meneer De Hollander is zeer correct. Laat ik dat oh. voorop stellen. Daar zijn wij ook helemaal niet, uh, niet, uh, niet tegen op, uh, uh, aan zich althans. Uh, wat alleen uh, niet goed is, is dat het harde werken uh, van de sommeliers en de andere werknemers in, uh, in de verschillende sterrenzaken in Nederland eigenlijk uh, vercommercialiseerd wordt door deze heer voor eigen gewin. Hmm. Hij zegt uh, tegen ons in onze uitzending, want we hebben natuurlijk vanochtend even gesproken, dat uh, de toprestaurants daarvan mee profiteren. Die krijgen ook geld. Nou, dat is niet helemaal juist. Of eigenlijk, uh, sterker nog, het is helemaal niet juist. Uh, wat eigenlijk gebeurd is, is dat zij uh, zonder medeweten van de restaurants... Uh, klakkeloos plotseling de, de, de wijnzaken overgenomen hebben en hun assortiment... Althans het assortiment wat zij destijds opgevraagd hebben. Wat niet altijd meer correct is natuurlijk. Mm -hmm. um, en die zijn gaan verkopen. Uh, en toen de sterrenzaken daarachter kwamen uh, is er een grote ophef ontstaan. Daar uh, gaat dit onderwerp natuurlijk nu ook over. En pas toen is hij naar de sterrenzaken gegaan van... Uh, oh ja, ja, ja, ja, dat is misschien wel handig als we een overeenkomst met elkaar sluiten. Ja. Dan worden jullie daar misschien ook beter van. Maar dat wilt u niet? Nou, die gesprekken lopen wel. Alleen het is, verkeerde, het is een omgekeerde wereld. Ja. Normaal gesproken, als jij de naam en fame en de producten wil gebruiken van een, uh, van een partij... dan ga je eerst met elkaar zitten hoe je dat goed, uh, goed in de markt brengt. En, en sluit je overeenkomsten. En dan publiceer je dit soort zaken. Maar zou het voor u wel acceptabel zijn als u uiteindelijk als u dat geregeld krijgt? Hè, we een, nou ja goed, dan, dan is het misschien niet helemaal de juiste volgorde. Maar als er uiteindelijk netjes geld wordt overgemaakt, dan zou u er wel mee kunnen leven? Als daar een eenduidig uh, systeem in komt waar alle sterrenzaken van profiteren, dan zou dat mogelijk kunnen zijn. Alleen het kan natuurlijk ook weer niet zo zijn dat de ene sterrenzaak wel profiteert en de andere weer niet. Dus het moet wel dan een heel duidelijk systeem zijn en daar zit een beetje het, de crux. Uh, het, het, het is toch wel zeer moeilijk om de sterrenzaken daarin te verenigen. Ja. Om te zorgen dat daar een net systeem voor komt. Ja, meneer Bouillon, vond u het geen bezwaar um, dat uh, klanten nu te weten komen... dat de wijn eigenlijk veel goedkoper te krijgen is als bij u in het restaurant? Nee, dat is uh, voor ons althans geen enkel bezwaar. Dat vind ik ook wel uh, vervelend dat dat in de, uh, uh, zo, zo in de media terechtkomt. Want dat is zover mij bekend uh, bij geen van de zaken een probleem. Nee. Want een restaurant moet gewoon kunnen bestaan. En het bestaansrecht ontleent, het, ontleent zich aan een bepaalde marge. En die marge is zover ik kan zien bij alle sterrenzaken... gewoon heel normaal en, en, en noodzakelijk om de zaak te kunnen runnen. Ik denk dat als u in andere branches naar marges gaat kijken... dat u meer zult schrikken dan de marge die op een fles wijn gezet okay. wordt. Gaat u nog wat ondernemen tegen meneer Den Hollander? Nou, wij, zijn, wij wachten eigenlijk ook wel met spanning op de reactie van Allianz... moet ik heel eerlijk zeggen omdat uh, hoe meer partijen zich kunnen verenigen om een oplossing te vinden, uh, hoe makkelijker dat wordt. Mm -hmm. uh, dus ik kijk daar ook naar. En ik weet ook van collega's die niet lid zijn van de Allianz uh, die daar ook naar kijken. Um, voor ons is het, is het absoluut niet de bedoeling dat wij ruzie gaan schoppen in, in een rechtszaal. Want daar wordt niemand okay. beter van. Eerst maar eens even dat overleg van de restaurantondernemers afwachten. En, en dan gaan we kijken wat andere restaurants vinden. En, en of er een aansluiting te, te bedenken valt met, uh, met de website. Dan wachten wij dat af. Mark Bouillon van de restaurant De Polstoorn in Monnikadam. Dank, Dank u wel. Dag. Dan nog even naar Hans de Roes. Hij neemt vandaag afscheid als hoofdredacteur van de NOS en daarom volgen we hem vanochtend. Mark Robin Visser heeft hem al uit zijn bed gebeld, heeft met hem ontbeten en was hier net met hem in de studio. En uh, Mark Robin, uh, wat zijn jullie nu aan het doen? Ja, de gewone laatste werkdag uh, van Hans is begonnen en dat betekent geloof ik vergaderen, hè? Een telefonische vergadering met uh, de coördinatoren van de verschillende afdelingen, met de einddirecteur van TV 6 en 8 en uh, de radio. Dus dat gaan we zo doen. gaan we het nieuws van vandaag doornemen. Welkom bij deze vergadering. U neemt deel als voorzitter. Er zijn tien deelnemers in de vergadering. Dat is allemaal van tevoren ingeprogrammeerd. Ja, ja dat is er niks meer voor te doen. Um, ja. We gaan beginnen met het verhaal, het aanbod van vandaag, Dick. Um, even beginnen in de Nieuwe Gein, wat waarschijnlijk grote brand te zijn. Ja, wat we nu weten is dat het bejaardenhuis uh, dat, uh, in de fik uh, is gegaan... 80 uh, mensen zijn ontruimd... Uh. We weten niet hoe groot de brand is, maar er is wel sprake van veel rookontwikkeling. En we zijn met de radio- en televisieploeg onderweg. Okay, straks verder dan daarover. Um, verder binnenland ik vandaag? Uh, nou, we hebben in ieder geval in Den Haag onder andere een Mars der beschaving. Uh, we moeten... de vergadering uh, verder. Ik loop eventjes weg uh, samen met, uh, ja, met de nieuwe met de opvolger van, uh, van Hans de Roos Marcel Geloof. Marcel, nu zit hij er nog, maar straks uh, dan moet je het zelf doen. Ja, straks moet ik het zelf doen, maar de andere kant is natuurlijk... ik werk al zeven jaar bij de NOS, acht jaar al bijna, geloof ik. Uh, en ik ben al een aantal jaar plaatsvangend hoofdredacteur... dus ik ben al een beetje ingewerkt, zal ik maar zeggen. Hoe heeft Hans de de NOS uh, voor jou en voor ons uh, achtergelaten? Nou, vooral voor het publiek, denk ik dat het belangrijk is hoe hij de NOS, dan NOS Nieuws, heeft achtergelaten. Dat is ook nog een sportafdeling. Uh, Hans is hoofdredacteur van de nieuwsafdeling. Ik denk dat hij uh, NOS Nieuws heel erg goed heeft uh, achtergelaten. Um, uh, onder zijn hoofdredactuurschap is de uh, centrale redactie gevormd... waarin radio, televisie en internet uh, bij elkaar zijn gebracht. Teletext, jeugdjournaal, Oog op Morgen... is allemaal één redactie, we werken allemaal met elkaar samen. Um, dat heeft uh, bijgedragen aan een, een enorme verbetering... denk ik, van de journalistieke kwaliteit en de uh, efficiëntie. Ook wel natuurlijk. Uh, en ik denk dat we er daardoor ook in slagen... om veel meer onze doelgroepen veel breder te bereiken. Ik denk dat daar zijn grootste verdiensten ligt aan één kant. En aan de tweede kant... Uh, wat hij heel erg gedaan heeft, is dat hij, um, als ik het zo mag zeggen... Uh, de hekken van het Mediapark gesloopt heeft, als het om het nieuws gaat. Um, ik denk dat we veel minder in die niveau toren zitten als journalisten. Want journalisten hebben nog wel eens die neiging dan vroeger. Uh, en dat hij heel erg heeft geformuleerd uh, dat je als, als journalist... Um, de, de wereld in moet gaan. Nou, Je praat met een verslaggever die dat heel veel doet. Uh, en dat je vooral moet onderzoeken... Uh, voordat je bericht... en um, dat je heel erg moet verdiepen in de wereld om je heen. En ik denk dat hij daar ook heel veel stappen met de redactie uh, in gezegd heeft. Dus de redactie blijft heel goed achter. Ik ben hier nu in Hilversum... omdat Hans Laroes als hoofdredacteur afscheid neemt. Vind jij dat een, een journalistiek interessant onderwerp? Ja, ik vind het een zeer relevant uh, onderwerp. Voor er zijn namelijk mensen die zeggen van uh, dat is allemaal zelfbevlekking... en hou nou eens op met die verheerlijking van Hans La Roes en zo. Nou. Ik vind dat ook niet hoor. Nou ja, ik weet niet of we hier aan uh, verheerlijking doen. Dat moet de luisteraar zelf maar uh, bepalen. Maar ik vind het een heel passend onderwerp in het Radio 1-journaal. Ik denk dat als uh, een hoofdredacteur van een hele belangrijke organisatie... Uh, journalistieke organisatie in Nederland uh, weggaat... dat het heel erg logisch is om de aandacht te besteden. Ik denk dat als uh, de hoofdredacteur van de Volkskrant was weggegaan... dat jij daar ook naartoe was gegaan. Absoluut. Kijk, nou, dan zijn we het eens. En nu ben jij hoofdredacteur. Zeg, uh, er is al heel lang geleden een liedje gemaakt. Kijk dat liedje? Oh, dat liedje van... Als 1984. Je, als, je de zijn van het, als ik de baas zou zijn van het journaal, dat liedje... Dacht jij daar in die tijd ook al, hè? Nee, in het geheel niet. In 1984 was ik... Nou, moet je wel. Vier jaar journalist, werd ik bij de schrijvende pers nog. Uh, nu moet je wel, Marcel? Ja, nu moet ik wel, ja. ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. je wel. Marcel Geluif, nieuwe hoofdredacteur van het journaal. Na vandaag, dan is Hans de Hoeks weg bij mensen hem. Prettige dag, Marco robin Visser, bedankt. En we hoorden het net al eventjes in de vergadering op de redactie met Hans Leroes over die enorme brand in een verzorgingshuis in Nieuwegein. De bewoners worden geëvacueerd. We hebben contact met André Severs van de veiligheidsregio Utrecht. Staat bij die brand. Goedemorgen. Goedemorgen. Om hoeveel bewoners gaat het? Uh, dat is op dit moment nog niet helemaal bekend hoeveel uh, bewoners het, uh, het betreft. Om uh, alle kanten komen op dit moment. Bewoners, hulpverleners, uh, uh, uit de gebouwen. Met uh, mensen in hun armen om uh, de mensen in veiligheid te brengen. Hoe gaat dat? Moeten mensen gedragen worden? Ja, uh, alle varianten: dragen, liggend, uh, zittend. Uh, alle varianten van het plaatsen van mensen, wat op dit moment uh, komt voorbij. En u bent ook even de ogen voor onze luisteraars. Hoe, uh, hoe heftig is de brand? Wat ziet u? Nou, het is in ieder geval uh, daadwerkelijk brand, verzorgingshuis. Uh, eerste melding uh, gekomen vanaf, uh, vanaf het dak en zoals het nu uh, eruit ziet uh, gaan er in ieder geval nog dikke zwarte rookwolken uh, vanuit het verzorgingshuis hier niet geval opstijgen. En veel brandweer aanwezig? Ja, er is op dit moment uh, opgeschaald, maar een zeer grote brand noemen ze dat, in verband met uh, wat, uh, wat hulp die extra nodig is, uh, ook uh, met het ontruimen. Uh, dus er staan heel veel hulpverleningdiensten, zijn niet te plaatsen. heel veel ambulance, heel veel brandweer, heel veel politie. Ja, weet u wel hoe de brand is ontstaan? Nee, daar is op dit moment niks over bekend eh, voor de rest. Okay. En, en weet u wat dan wat, wat gaat er nu met die bewoners gebeuren? Want ze worden wel naar buiten gedragen of gebracht of begeleid, maar dan? Voor die, uh, voor die mensen worden in ieder geval uh, opvangen uh, geregeld. Dus dat zij. Uh, ...naar buren verzorgingshuizen of sporthallen in de zin van uh, daar worden die mensen in ieder geval uh, naartoe verplaatst. Ja, en dan moeten ze in ieder geval rekening mee houden dat ze voorlopig niet terug kunnen. Dat zou kunnen, maar goed, dat zal, uh, dat zal in de loop van de dag uh, duidelijk worden. Nee. Meneer Severs, André Severs van de Veiligheidsregio Utrecht. Hartelijk dank voor de laatste informatie... over die brand in een verzorgingshuis in Nieuwegein. En zo zijn we aan het eind gekomen van het Radio 1 Journaal voor deze ochtend. Um, verder op de radio nu uh, de Karo, collega's van de Karo. Sven goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Nou, bezuinigingen op de cultuursector, debat in de Kamer. Jullie hadden het er ook al over. Zometeen presenteert Jette Kleinsma als woordvoerder van de Partij van de Arbeid... het alternatieve plan van de oppositie tegen die bezuinigingen. Verder staatssecretaris Steven van Veiligheid... wil het befaamde gat tussen het Strafrecht en dat voor volwassenen opvullen met strafrecht, speciaal voor adolescenten. De reclassering zegt prima plan, maar dat moet dan wel meer inhouden dan strengere straffen. Wat hoort u straks en wat doen politici met al hun verkiezingsbeloften als de stemmen binnen zijn? Mm. Ze houden zich eraan, blijkt nee. uit onderzoek. Ja, opvallende conclusie. Allemaal in Goedemorgen Nederland naar het nieuws van precies half tien. Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. In Cambodja staan vier kopstukken van de Rode Kmer voor de rechter. Eén van hen is Nuon Chea, eind jaren 70 de rechterhand van de grote leider Pol Pot. De vier worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van bijna 2 miljoen mensen tijdens het schrikbewind van de Rode Kmer. In Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, zijn er zeker 25 mensen gewond geraakt bij voetbalrellen. Fans van River Plate zijn woedend dat hun club voor het eerst... in meer dan een eeuw is gedegradeerd. In en buiten het stadion braken gevechten uit. De Wereldomroep verzorgt vandaag speciale uitzendingen vanuit Den Haag. Vanmiddag is het Kamerdebat over de publieke omroep. En de Wereldomroep dreigt twee derde van zijn budget kwijt te raken. En ook de cultuur komt in het debat aan de orde VVD, CDA en PVV zeggen dat er ruimte is om een Fries theatergezelschap te behouden... en om minder te bezuinigen op de orkesten. En u hoorde net in Nieuwegein woedt brand... in een verzorgingshuis bewoners van zorgcentrum De Geinse Hof worden geëvacueerd. Tientallen mensen hebben rook ingeademd... en een aantal van hen is naar het ziekenhuis gebracht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ah, Anebe verkeersinformatie. De ochtendspits is nog niet voorbij door een flink aantal ongelukken. Met veel vertraging, zo is de A12 van Arnhem naar Utrecht helemaal dicht bij het knooppunt Grijzoord. Staat inmiddels 6 kilometer verder achter vanaf knooppunt Waterberg. Omrijden is mogelijk via Nijmegen over de A325 en de A15. Andere problemen zijn er net over de grens op de E19 richting Antwerpen. De rijbaan is daar al urenlang dicht bij sint jop en het Goor. Na een ongeluk met een vrachtwagen staat een lange file achter. Daar kunt u omrijden via Rozendaal en Bergen op Zoom. Over de A17, A58 en vervolgens de Belgische A12. Op de A59 van Os naar Zonzeel staat file bij Terheide 7 kilometer is daar een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is afgesloten. Verkeer richting het westen kan beter omrijden via Gorkum... over de A27 en de A15. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. De oppositie presenteert een alternatief bezuinigingsplan voor de kunstensector. Wereld Natuurfonds wil af van het Kyoto-verdrag. Kersvers Turks parlement nu al in crisis. En dat ochtendumeur van Henk Westbroek. Het is 2,5 over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Harm van Altenveld is vanochtend in Bildhoven. In een bos. Een bos van het Utrechtse landschap. Je zou kunnen zeggen hun eeuwige jachtvelden. Want binnenkort is dit bos ook begraafplaats. Dat en meer straks in dit programma. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland. At De oppositiepartijen, Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP en mogelijk ook D66... komen vanmiddag met een voorstel om de bezuinigingen op de cultuursector... van 200 miljoen euro drastisch terug te draaien. De partijen denken dat het mogelijk is om 100 miljoen minder te snijden. Jette Kleinsma, woordvoerder van de Partij van de Arbeid en Kamerlid voor die partij. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar haalt u die 100 miljoen vandaan? Ja, dat was natuurlijk uw eerste vraag, logisch. Ja? Nou ja wat is het antwoord? Dat is ook een <laughs> heel logisch antwoord. Wij uh, blijven de joint strike fighter en de hypotheekrente aftrekken... natuurlijk in de strijd gooien... Uh, en we willen echt heel graag dat deze bezuinigingen op zijn minst gehalveerd worden. Ja, maar goed, die Joint Strike Fighter, uh, daarvan is nog lang niet zeker dat we hem gaan kopen. Uw partij was ook voor het aanschaffen van een testtoestel. Dus dat soort traject dat loopt en de hypotheekrenteaftrek is bij uh, dit kabinet gewoon heilig. Dus uh, dat gaat niet gebeuren. Nou ja, dat is ook het grote punt natuurlijk. Uh, dit kabinet heeft besloten die 200 miljoen uh, te gaan scoren... zal ik maar zeggen, op de kunst en cultuur. En uh, houdt elkaar daar ook uh, enorm in omstrengeld. Uh, dus wij uh, gaan vanmiddag niet alleen maar dit voorstel doen... maar natuurlijk nog tal van andere voorstellen... om te proberen er de scherpe randen van af te knagen. Ja, maar is het dan dit voorstel? Of is dit een voorstel dat uh, het als een soort van koevoet dient... om nog iets anders binnen te halen? Ja, want we hebben... Natuurlijk, kijk, uh, het Fonds voor de Podiumkunsten. Dat is het fonds wat uh, alle podiumkunsten middelen moet verstrekken. Dat wordt ook enorm gekort en er moeten veel meer instellingen bij aankloppen. Ja. Dus dat wordt lastig. En uh, dat fonds dat zegt, nou weet je wat, als je ons nou vier jaar op rij 10 miljoen extra geeft, dan kunnen we de ergste nood nog een beetje lenigen. Dus dat is ook een voorstel wat we doen vanmiddag. Ja. En verder, wat ook een heel belangrijk voorstel is is dat de kunstenwereld zegt, doe het nou niet al over anderhalf jaar. Want het is zo ongelooflijk snel. Dan kunnen we geen samenwerking met andere instellingen meer aangaan. En we kunnen geen andere financiers vinden. Dus, dus vertragen, dan... bezu bezu daar bezuinig je mee? Ja, want faseren hè, van die bezuinigingen, dat zou al zoveel lucht geven. Ja. Dan kun je veel meer overleving geven aan ja, instellingen. Ja, maar goed, aan het einde van deze rit moeten er 18 miljard bezuinigd zijn. Dat haalt het kabinet voorlopig bij lange na niet. Dus... Nee, maar het, het mooie is dat in het regeerakkoord van dit kabinet staat dat die bezuinigingen pas in 2015 gehaald moeten worden. Ja. En uh, deze staatssecretaris heeft ge gezegd: nou, ik wil het naar voren halen die bezuinigingen. Ja. Dus ik doe het alvast per 1 januari 2013. Ja. En daarmee, ja, uh, geef je al die instellingen en die gezelschappen natuurlijk veel minder lucht. Ja. Als er 100 miljoen minder bezuinigd moet worden, wie worden dan ontzien? Dan worden ontzien in ieder geval de productiehuizen en de opleidingen, de postacademische opleidingen voor de beeldende kunst. Omdat de talentontwikkeling, en dat is natuurlijk heel belangrijk in de kunstencultuur die wordt volledig weggesneden. Dus dat is wel heel heftig hoor. Dus dat wordt ontzien. En wat ook ontzien wordt, is um, de podia voor de jeugd. Want jeugdtheater en jeugddans gaat eigenlijk ook volledig teloor. Ja. En de cultuurkaart voor jonge mensen wordt ook afgeschaft. Ja. Dus uh, ja, dat is wel heel heftig heftig. En uh, wat er dan nog eens bovenop komt, is dat de BTW natuurlijk voor alle kaartjes met 13% is verhoogd. Ja. Uh, en uh, dat geldt ook voor de beeldende kunst. Ja, Goed, uh, het is niet zo dat u de regionale orkesten wilt redden... want dat is namelijk wat uw collega van het CDA van Plan is te doen... met het potje dat uh, bestemd is voor de sociale regelingen. Hè. Je moet al het geld in kas hebben om mensen te kunnen ontslaan. Ja. En zij zegt, nou ja, een beetje geld erbij... en dan hoeven die regionale orkesten niet te worden opgeheven. Ja, maar dat is natuurlijk wel een koekje van eigen degen. Want het is gewoon, als het dat potje inderdaad is... dan is dat het potje om zometeen, als iedereen werkloos op de bank zit... nog een beetje uh, uitkering te kunnen verstrekken. Dus ik vind dat niet helemaal comilfo. Uh, hoewel ik liever geen uitkeringen verstrek... en natuurlijk gewoon die makers mooie dingen laat maken. En ja, maar orkesten, het CDA zegt dat geld moet je gewoon er, er, er, er niet uh, bestemmen... dan voor het uh, uitkopen van die mensen, zal ik maar zeggen... maar ja. meer voor het instand houden van die orkesten. Nou, Daar ben ik het erg mee eens. Want het is natuurlijk zonde om al die muzici gewoon thuis te laten zitten... terwijl ze zulke prachtige muziek kunnen maken. Ja. En als het CDA hiermee komt, en dat zou het enige zijn, dat is natuurlijk maar mondjesmaat, dat is nou ja, een heel klein slokje op een reuzenborrel. Ja. Uh, dan gaan we dat natuurlijk wel steunen. Want oh. ook wij zijn voor uh, het overeind houden van de orkesten in de regio. Ja. Uh, en overigens ook voor uh, het Friese theatergezelschap Triater. Ja. Want dat is het enige gezelschap wat in het Fries speelt. Ja, dus daar bent u allemaal voor. Ja. Uh, een vraag is of het plan uh, dat u uh, vanmiddag met moties uh, gaat uh, indienen, zal ik maar zeggen. Hè, de, die Drie punten die u net noemde, of u daar überhaupt de meerderheid voor krijgt, en het antwoord is vermoedelijk nee. Nee, en dat, uh, dat zou heel goed kunnen. Ik bedoel, je moet ook een beetje realistisch zijn in het leven. Maar weet u, als wij het niet proberen, ja, dan gebeurt er helemaal niks. En het is zo'n verdrietige dag vandaag... omdat er natuurlijk wel een enorme kaalslag zal zijn vanaf 1 januari 2013. Ja. Ik was vannacht in Delft. Ja, bij, bij de... de Mars van de Beschaving, ja, hè? Ja, ja, en ik moet u zeggen, uh, nou ja, echt honderden, duizenden mensen die daar... Uh, nou, toch wel behoorlijk verdrietig rondliepen... in de zin van, begrijpt men wel wat er kapot gemaakt wordt? Want zometeen al die muziek, al die dans, al dat theater... al ja. die beeldende kunst, ja, dat, dat, uh, dat zal dan gewoon niet meer geproduceerd... en dus ook niet meer getoond worden. Ja. En zometeen staan onze theaters gewoon leeg. Ja. Dat is toch heel verdrietig? Zeker, maar dat geld moet ergens vandaan komen. Ja, nou, dat is waar. En daar hebben wij dus wel degelijk alternatieven voor. Die presenteren wij ook vanmiddag. En u heeft groot gelijk. Dat wordt uh, vechten tegen een soort van bierkaai. Omdat uh, deze coalitie nu de gelederen nog erg gesloten houdt. Maar ik ben van het type frappe toujours. Ja. En ik vind echt dat wij ook de komende maanden... Ja. en misschien zelfs nog jaren als dit kabinet nog lang zou zitten... Ja. maar goed, uh, de komende maanden in ieder geval... keer op keer op keer alternatieven moeten aanbieden... voor al die draconische bezuinigingsmaatregelen... Maar dat, dan krijgt u toch een tamelijk treurig bestaan... als al die alternatieven telkens stuk lopen... omdat er geen meerderheid in de Kamer is. Ja, maar meneer Goed idee, man. maar we doen het niet. Ja, maar als, als wij dit dus niet laten zien aan Nederland... dat er dus wel degelijk iets anders kan... op de PGB's, in de natuur, in het openbaar vervoer... en in de kunst en cultuur en in de sociale werkplaatsen... Ja. Ja, dan, dan moet Nederland als geheel het hoofd in de schoot leggen. En dat willen we toch niet. Nee. We gaan verdikken me toch een beetje uh, nou ja, op de barricade... En dat gaat u dus doen, uh, en zowel buiten als binnen de Kamer. U gaat ook nog lunchen rond de Hofvijveren. Zo'n grote lange tafel, Ja, dat, is ook, dat de lijkt de me wel geweldig, want het is natuurlijk prachtig weer. Ja. Dus ik hoop dat er heel veel mensen komen. Ja. Uh, dat is georganiseerd door de parade. Ja. Dus het wordt ook echt een vrolijk fenomeen. Maar wel met een droeve ondertoon, denk ik. Goed. Frappé-Touzor, dat is uw uh, adagium. Uh, dan zou ik ook maar vrienden worden met de PVV. Hoe dat zo? Nou ja, dat is de gedoogpartner zonder de steun van de PVV. En als u die in uw kamp kan krijgen, dan gaat de hele handel niet door, hè? Nou, weet u wat ik nou zo mooi vind, meneer Kokkeman? Nou, wat is het? Um... We hadden vorige week hoorzittingen. Ja. En toen kwamen de gedeputeerden uit Brabant en Limburg. En die zeiden. Wij hebben de volledige steun van de PVV. om de subsidie voor onze gezelschappen. in onze provincies. recht overeind te houden. En dat vind ik toch wel opmerkelijk. Want de PVV in de Tweede Kamer zegt. Uh, bij monden van meneer Bosma. Uh, ja, wij willen eigenlijk geen cent subsidie meer naar kunst en cultuur. Wij vinden het een linkse hobby. Wat moet je met al, al die makers. al die muzici en dansers. en theatermakers? Ja. Ja. Terwijl zijn partijgenootjes in Limburg en Brabant zeggen... nou, bij ons mag er geen cent af. Ja. Ik vind dat wel opmerkelijk. De PVV op de Bres voor de Beschaving? Nou, nou ik uh, neem me niet kwalijk, hoor. Maar ik vind echt dat dit kabinet met deze gedoogpartner... zoveel kapot maakt in ons land. En het hoeft echt niet. Het hoeft gewoon niet. Er Goed. zijn alternatieven. Ja, en die gaat u vandaag om half vier onder het motto... Frappe toezor indienen in de Tweede Kamer. Ik dank u wel, mevrouw Kleinsma. Nou en of. Dank u wel, hoor.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 Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsaanleiding die u in het bijzonder interesseert. Wiet en hash met een hoog percentage van de werkzame stof THC... moet op de lijst van verboden harddrugs komen omdat ze te gevaarlijk zijn. Het gaat om wiet en hash met meer dan 15% THC. Maar hey, hoe weet je nou als consument, uh, die nu al een beetje veilig wil blowen... Uh, of wiet een hoog percentage THC bevat? Drugscanner Jan van Dijk van het Trimbos Instituut heeft het antwoord. Het is Voor de consument is het niet mogelijk om te onderscheiden... of het nu uh, stem sterke wiet is of uh, zwakke wiet, zeg maar. of die wiet uh, sterker dan die 15% is of minder. De enige mogelijkheid uh, om daar inzicht in te krijgen is toch uh, het verkoopadres, dus de koffieshop, die daar inzicht over zou moeten verschaffen. Momenteel is het zo dat uh, drie kwart van alle hars en wiet ongeveer uh, sterker is dan die 15%. Dus als je nu naar de koffieshop gaat, dan kun je ervan uitgaan dat het grootste deel uh, in Boven de 15% is. De enige houdvast die je als consument hebt, is dus de koffieshop uh, houden. En daarnaast is een indicatie, maar niet meer dan dat, de prijs van het product. Want eigenlijk is het wel zo: uh, hoe goedkoper, hoe minder sterk het is. Dus de allergekoopste wietsoorten, dan heb je een uh, redelijke kans dat je onder die 15% zit. Anders, Jan van Dijk van het Trimbos Instituut heeft u ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Beeldhoven. Terug naar Harm van Attenveld. Stilte, aula. Dit is de aula van Den en Rust. Rode stoeltjes, een spreekgestoelte. En hier is de plek waar de kist naar beneden zakt, normaliter? Sorry, ik heb uw vraag even niet gehoord. Dit is de plek waar de kist naar beneden zakt, normaliter? Ja, dat is één van de mogelijkheden. Uh, maar we zijn hier op de begraafplaats. Dus uh, meestal gaat de overledene naar buiten om uh, begraven te worden. U bent Guus Temming, u bent directeur van crematorium Annex Begraafplaats eh, Den en Rust. En ik sta hier met nog een andere directeur, meneer Glastra, van het Utrechtse landschap. Want de uitvaart wordt steeds persoonlijker. Eh, mensen die van bos houden, die willen tegenwoordig ook vaak in het bos begraven worden. En het Utrechtse landschap geeft die mogelijkheid. Ja, we hebben heel veel natuur in Utrecht. Een heel klein stukje heeft ook bestemming begraafplaats. Dus dat heeft die bestemming al. En wij worden veel benaderd door mensen die ook op zoek zijn naar andere vormen van begraven. En dit leek ons een prima plek om daar ook ruimte voor te bieden. Laten we eventjes die kant op lopen. Want als we hier die oude uitlopen, dan lopen we een lange laan in. Met kleine blaadjes die daar overheen dwarrelen. En dan zie ik links zo'n urnenmuur. Dat is eigenlijk ouderwets, meneer Temming. Ja, oude ouderwets. Uh, het, het is iets wat in ieder geval bij het cremeren hoort. Dus dat is in ieder, van de afgelopen eeuw is dat zeg maar in ontwikkeling uh, gekomen in Nederland. En mensen kiezen uh, na de crematie, waar as van overblijft, ook een bestemming voor de as. En een urnemuur is een asbestemming. Een asbestemming. Je kan ook begraven worden. Dat zien we hier ook links en rechts van het paadje waar we nu overheen lopen. Ja. Het is een hele oude begraafplaats en een familiebedrijf, hè? u Werkt al met de vierde generatie van de familie Tap... die hier ooit begonnen met de begraafplaats? Ja, Tap is uh, begraafsondernemer in Beeldoven. Uh, overgrootvader, maar mijn vrouw, is daarmee begonnen in 1921. En in 1936, dus dit jaar dus 75 jaar geleden... is hij hier ook uh, begraven in het bos gevonden. Dank u wel. Dan gaan we hier door een poort heen. En dan komen we in uw gebied hè, van het Utrecht ja, Landschap. Dat klopt, dat klopt. Dit is een bosgebied, hoe groot? Het uh, zeven hectare ongeveer, waarvan vier hectare die bestemming natuurbegraven op begraafplaats heeft. Ja, want natuurbegraven, daar gaat het hier uh, vanochtend over. Er zijn al drie plaatsen in Nederland waar dat kan. Binnenkort dus ook hier uh, in dit bos van het Utrechtse landschap. En waarom wilt u dat? Waar we net liepen is allemaal keurig in orde, netjes in het, uh, in het gelid, zeg maar, alle, alle graven. Hier kunnen mensen straks in de natuur echt hun eigen plekje uitzoeken. Dus het wordt veel losser, veel meer ruimte. Hoe rente. gaat dat dan er concreet uitzien, meneer Temmie? Uh, nou, grappig dat u vraagt hoe het eruit gaat zien. Je gaat er eigenlijk zichtbaar niet zo heel veel van merken. Zal er wel een steentje komen of iets? Ja, een steentje of een ander klein gedenkteken... waarbij het belangrijk is dat het klein is en een natuurlijke vorm heeft. Dus van een, een goed materiaal is dat bij de natuur past. Omdat het uitgangspunt is, het blijft natuur, het blijft bos. Dus je gaat ook weinig van de gedenktekens zien. Maar je ziet wel een naam op een klein steentje... maar niet zo groot als op een reguliere begraafplaats. En ik begrijp dat... Um het lichaam dat ter aarde besteld wordt... volledig afbreekbaar moet zijn? Hè? Nou, dat zijn lichamen sowieso, maar ook de kist. Zeg maar. dus geen spaanplaat, geen lijm. In plastic in schoenen. Het moet volledig composteerbaar zijn. En dat hoort ook bij de gedachte... dat je uiteindelijk echt onderdeel wordt van die kringloop in de natuur. Dus uiteindelijk word je er echt helemaal deel van uit. Wat gaat het het Utrechtse landschap opleveren? Uh, wij zijn geen commerciële club, dus mensen krijgen heel veel ruimte. En wij krijgen een percentage van de normale uh, prijs voor een, een begrafenis. En dat is ongeveer een derde, dus dat gaat voor ons om. Meneer Temming, wat kost een begrafenis even grosso modo? En wat is dan het derde wat het Utrechtse landschap krijgt? Feitelijk het graf, de graven op Dennerost kost uh, zeg maar 4 à 5.000 euro. En uh, de graven op de natuurbegraafplaats uh, krijgen een vergelijkbare prijs. Nee. Dus laten we zeggen, afronden naar, naar 6.000, dan krijgt u 2.000 euro per begrafenis overleden die hier wordt neergelegd. Het is iets minder, maar het gaat om die orde van groot. Hoeveel dus... mensen passen hier op deze vier hectare? Uiteindelijk, maar dan heb je het echt over, dat gaat uh, 10, 20 jaar duren. Uh, het gaat om vier hectare, ongeveer 250 uh, graven, denken wij aan, per hectare. Om het dus personen laag. keer, nou laten we zeggen, 2000 euro. Dat is toch 2 miljoen. Dat is, dat is goede business. Het om iets minder, maar op de langere termijn is dit voor ons een belangrijke... een van onze inkomstenbronnen dat wij natuur in Utrecht kunnen beschermen, kunnen beheren. Tot slot, is het iets voor u in zo'n bos komen te liggen? Ik, uh, Den Rust is al een prachtige bosbegaafplaats. Uh, uh, daar heb ik mijn hart aan verpand. En met de natuur uh, ernaast wordt het alleen maar mooier en beter. Dat je iets met natuur doet en dat je onderdeel wordt van een soort kringloop... vind ik zelf een hele mooie gedachte. Dus wie weet, <laughs> ik ben nog jong, dus <laughs> <laughs> mooie gedachte. Vanochtend hier in het bos bij Bildhoven. Zij Harm van Lattenveld. Straks, nieuwe Turkse parlementariërs kunnen niet worden beëdigd. Ze zitten namelijk achter slot de grendel in de gevang... Eerst nu naar Kyoto. De were het Wereld Natuurfonds wil af van het Kyoto-verdrag. Goedemorgen, Donald Pols. Goedemorgen. U hebt twaalf jaar onderhandeld voor dat WNF. Ik dacht dat u voor het klimaat was. Wij zijn zeker voor het klimaat. Waarom wilt u dan af van het Kyoto-verdrag? En juist daarom zoeken we naar het meest effectieve manier... om uh, klimaatverandering te bestrijden. Ja. En uh, na 16 jaar uh, Kyoto vragen wij ons af... of Kyoto wel het meest effectieve uh, middel is. De vraag stellen is hem ook beantwoorden. Op dit moment is Kyoto het enige dat we hebben. Dus so we gaan niet meteen de baby met het badwater weggooien. Maar we denken dat we nu moeten beginnen nadenken over alternatieven voor Kyoto. Ja. Als dit, dit jaar in Durban, als we er niet in slagen om een vervolg op Kyoto af te spreken. Nee, want daar wordt onderhandeld over de opvolging van dat verdrag. Want dat loopt in 2012 af, dat internationale klimaatverdrag. Klopt. Moet er een nieuw verdrag komen eigenlijk daar in Durban? Het is niet zozeer de vraag wat er moet komen, maar wat wij met elkaar als uh, wereldgemeenschap gaan uh, bewerkstelligen. Uh, wij hebben er uiteraard voorkeur voor dat er een uh, uh, verdrag moet komen, maar het ziet er niet goed uit. Uh, er was nu een uh, voorbereidende vergadering in Bonn van ja. twee weken uh, lang. En daar is gewoon zo goed als niks uitgekomen. Zou ja. De, de tekens zijn niet uh, voorspoedig. Iedereen die heeft meegewerkt aan het Kyoto-verdrag zegt altijd: uh, het is niet ideaal, maar beter iets dan niets. Wat moet er dan voor in de plaats komen als dat in Durban niet lukt? Dat is natuurlijk een soort uh, cirkelredenering. Als je op die manier blijft doorgaan... dan kan je over 20, 40 jaar nog steeds zeggen... wij moeten met elkaar blijven praten. Ja. Uh, het klimaatprobleem is zo urgent... dat uh, praten is niet voldoende. Actie is nu uh, noodzakelijk. Ja. En uh, Ons analyse is dat het Kyoto-verdrag net te complex is geworden. Het gaat echt over alles en niets. Bossen uh, wordt in verband gebracht met de gelijke verdeling van rijkdom. Uh, dat wordt weer in verband gebracht met CO2-reductiedoelstellingen voor ja. rijke landen, de industrie, patenten, noem het maar op. Ja. Dat komt omdat al die landen ergens mee moesten instemmen en daar iets voor terug willen. Precies. En dan uh, krijgen uiteindelijk 10.000 mensen die met elkaar praten, letterlijk 10.000 mensen. Ja. Alle onderwerpen komen voorbij met verschillende perspectieven. Je kan geen stap vooruit zetten omdat er altijd wel iemand is... die er niet mee eens is. Precies. Maar dus, wat, dus wat ervoor? moeten we dan doen? Want, bedoel, als niemand het er mee eens is... of grote delen van de wereldgemeenschap zijn het er niet mee eens... dan schiet je ook niks op. Wij pleiten ervoor om het te vereenvoudigen. Te kijken naar de oorzaken van klimaatverandering liever dan de gevolgen. En nu gaat de onderhandeling over CO2 en CO2-doelstellingen. Dat zijn de gevolgen van klimaatverandering. Ja. Wij zeggen: kijken naar de oorzaken. Tweederde van de uitstoot is het gevolg van energie. Laten we een afspraak maken over toegang tot duurzame energie over de geheelde wereld. Anderhalf miljard mensen zitten op dit moment zonder uh, moderne energie. Die ja. moeten toegang tot schone energie krijgen. Ja. En de rijke landen. Uh, moeten hun uh, energievoorziening verschonen uh, of opschonen uh, door het aandeel groene energie te verhogen? Ja, en dan zeggen die mannen: zeggen die landen, zeggen dan, uh, Aardig idee, maar uh, voorlopig geeft het niet. Het is nog even bezuinigen en zo. Het voordeel van uh, een aanpak gericht op de, de oorzaken en de oplossingen. Is zelfs al kom je, maak je twee, drie stappen vooruit en twee terug, ben je nog steeds één stap vooruit gegaan. Het nadeel van de CO2 is. Uh, dat je pas CO2 kan gaan reduceren als je het 100% met elkaar uh, eens is. Ja. Dus dan krijg je het uh, alternatieve energieverdrag of zo? Inderdaad, je krijgt een mondiale afspraak voor de groei van uh, uh, groene energie ja. en energiebesparing... Ja. En dat is precies wat je nodig hebt. En krijgt u daar de Brazilianen, de Chinezen, de India's... Uh, de India's uh, ook uh, met hun handtekening eronder? Precies. Uh, een energieverdrag sluit aan... bij de korte termijn belangen van alle landen. Ja. Want die landen zitten nu op dit moment ook te schreeuwen... om uh, toegang tot energie. Ja een afspraak sluit direct aan op een behoefte. Maar ja. belangrijker nog, het sluit ook aan op de behoefte... en het begrip van gewone mensen op straat. Ja. Je kan niet een internationale afspraak hebben... dat mensen niet begrijpen en een democratische samenleving. Uh, tot slot, uh, dit is dus uw inzet. Dit wilt u voor elkaar gaan krijgen, maar hoe dan? Wij zullen de komende tijden gesprek aangaan met Nederlandse politieke vertegenwoordigers in de Tweede Kamer en ja. in het kabinet. Ja. Uh, de eerste signalen zijn positief. Er is positief gereageerd door de VVD en de PvdA. Nou, ja. Als je van die twee kanten al uh, positief staat. dan ben je al een eindje. Maar goed, dan, dan moet, er, je een hele maar dan moet eind... de rest van de wereld nog. Dan heb je in ieder geval Nederland achter je. Precies. Goed, ik wens u succes. Donald Pols van het Wereld Fonds. Hartelijk dank. Dank u wel. Nee,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 maar van de korte plaatjes, Shelby Lin, you. En we, we gaan naar Turkije om 7 minuten voor 10, dames en heren. Want het Turkse parlement moet nog worden beëdigd, maar heeft nu al een eerste parlementaire crisis. Want juist die beëdiging van het nieuwe parlement is het probleem omdat negen parlementsleden niet aanwezig zijn... omdat ze vastzitten in de gevangenis. Laat ik het maar netjes zeggen. Bernard Bouwman, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zitten die in de bak? Ja. Ja, waarom zit ze in de bak? Nou, zes van de negen hebben een Koerdische achtergrond en worden ervan beschuldigd dat ze banden hebben met de PKK van Abdullah Öcalan. En drie anderen, die zitten in de bak, om jouw terminologie te gebruiken... <laughs> ja. omdat ze betrokken zouden zijn bij pogingen om de huidige regering omver te werpen. Ja. Dus dat zit totaal negen. Dat is natuurlijk een hele bizarre situatie, want ze zijn wel gekozen. Dus hoe moet dat? Gaan ze stemmen in de gevangenis? Gaan ze toespraken houden tot het parlement vanuit de gevangenis? Het is ja. een heel bizarre situatie. Ja, en hoe moet het? Nou ja, dat weet niemand. Kijk, morgen is de centrale dag, want dan wordt het parlement uh, beëdigd. En er is nu een zwaar crisis, want uh, ze mogen niet naar die beëdiging toe. Dat is punt 1, dat is al het eerste probleem. Ze kunnen niet op borsttocht even vrij? Nee, dat is afgewezen door de rechters. Uh, dus ze moeten in die gevangenis blijven. Dus dat is het eerste probleem. Maar er is nog een veel groter probleem. En dat is dat uh, de partijen, waar die, of twee van de drie partijen waar die parlementariërs toe behoren... en met name de Koerdische partij, die hebben gezegd dat ze het parlement gaan boycotten. Dus dan krijg je een parlement waar negen parlementsleden niet kunnen komen... omdat ze in de gevangenis zitten. En je hebt ook nog eens een partij die gewoon helemaal niet naar het parlement toekomt... die Koerdische partij, omdat ze vinden dat het allemaal onrechtvaardig is. Nou kan ik me voorstellen dat de premier daar, Erdogan, dat, dat het parlement en zeker de oppositie sowieso maar lastig vindt. Dus dan denkt hij, nou, dan blijf je toch lekker weg? Ja, zo zou je denken. Zo zou misschien sommige mensen in die acht partij van premier Erdogan denken. Maar die uh, koerdische partij, die heeft allerlei onderzoek laten doen, juridisch onderzoek. En daaruit zou blijken, ik zeg maar wat voorzichtig, dat het parlement eigenlijk helemaal niet kan functioneren... want Commissies in het parlement, die moeten uh, leden hebben van elke politieke partij, anders kunnen ze niet werken. Nou, als die uh, Koerdische partij niet in het parlement zitting neemt, dan uh, zitten ze ook niet in die commissies. Dus zouden die commissies niet kunnen werken en werkt het parlement niet. Dus dan wordt de crisis nog tien keer groter dan die nu al is. Ja, en hoe dat te voorkomen dan? Nou ja, dat is de vraag die nu natuurlijk speelt in Turkije. Ze hebben tot morgenmiddag drie uur Turkse tijd, als ik goed ben geïnformeerd. Dan begint die zitting en dan moeten die parlementsleden beëdigd worden. Maar het is wel natuurlijk een hele moeilijke zaak, want de rechter heeft bepaald dat die negen niet naar het parlement toe mogen. Dus uiteindelijk, als het echt helemaal, helemaal, helemaal, helemaal misloopt, gaat dit weer leiden tot nieuwe verkiezingen in Turkije. Juist. En wat, wat zal daar dan het gevolg van zijn? Want Erdogan had natuurlijk al met uh, Vlag en Wimpel uh, gewonnen. Ja, nou ja, dan zul je misschien een herhaling krijgen van deze verkiezingen. Dus het is allemaal puur tijdsverlies uh, uiteindelijk. Ja. Maar ja, wat wil je? Als je een parlement hebt waar mensen gekozen zijn, die officieel gekozen zijn... Ja. maar die niet naar het parlement toe mogen omdat ze in de gevangenis zitten... ja, dat kan niet. Dat kan het parlement niet functioneren. Dus er nee. moet voor morgen een oplossing gevonden worden. Nou ja, nieuwe verkiezingen kunnen, kan ook betekenen dat die mensen nog meer sympathie-stemmen krijgen. En dat, ze dus, um, uh, dus dat die partijen met nog meer zetels uit die stembussen-strijd komen... En dat die die, dat het probleem nog steeds niet is opgelost... omdat die gevangenen opnieuw worden gekozen. Ja, het is natuurlijk een hele moeilijke situatie. Want het is ook geen toeval dat ze op die lijst staan. Hè? Want ze hebben die expres op die lijst gezet. Want ze vinden namelijk dat die mensen onterecht uh, gevangen zitten. Ja. Dus ze hebben ze expres op die lijst gezet. Nou ja, als de crisis helemaal gaat escaleren... dan gaan ze nog meer van zulke soort mensen op die nieuwe kieslijsten zetten... voor de volgende verkiezingen. Maar uh, zover is het nog niet. Er is nog anderhalve dag te gaan tot morgenmiddag. Er is koorsachtig overleg in Ankara om deze crisis op te lossen. Tot. President Gül heeft gezegd dat het moet opgelost worden. Dus... We gaan de komende uren kijken of er inderdaad nog een oplossing komt... voordat die beëdigie-ceremonie begint. Hou ons op de hoogte, alsjeblieft. Dankjewel, Bernard Bouwman, Turkije-correspondent. Straks, dames en heren, aangepast strafrecht voor adolescenten... moet meer zijn dan hard straffen, zegt de reclassering... in reactie op een plan van staatssecretaris Steven. In het vervolg van Goedemorgen Nederland... Naar de reclame en het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten... blijf bij ons hier op 1. Dan kom je tot twee dingen. Two fingers. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen...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 Dit is Radio 1.